Soms voel ik me slecht, dat je niet zo vaak meer echt praten wil Dan mis ik de tijd, dat ik kwaad op je kon zijn Nu is het stil Met het vrouwen Inderdaad Nu sta je hier weer voor me Ik twijfel geen seconde Voel jij dit ook